Een uur. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. Overleg tussen het COA en weggestuurde directeur Al Bayrak. Het CDA wil een punt achter de discussie over de Het en tientallen bronzen beelden gestolen in Nieuwe Schans. Buien vandaag, soms veel regen daarbij. Een matige aan zee krachtige zuidenwind. En het wordt ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar morgen weer buien. Ook dan 13 graden. En namorgen blijft het buiig. De op non-actief gezette directeur van het COA, Noorten Al-Bayrak... praat vanmiddag al over de financiële afwikkeling van haar arbeidsconflict. Al-Bayrak is gisteren ontslag aangezegd... na een vernietigend rapport over haar leiderschap. Een rapport dat volgens haar bol staat van de insinuaties... en waarvan de conclusies al van tevoren vaststonden. Dat zei ze vanmorgen toen ze in perscentrum Nieuwsport Nieuwspoort... reageerde op alle aantijgingen. U kent mij als de despotische directeur... van het centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Ik ben de zonnekoningin die in haar eentje duizenden personeelsleden in een angstcultuur gevangen hield. Zo stevig als de kritiek is op haar functioneren, zo stevig was haar verweer er tegen vanochtend. De zonnekoningin, de nationale heks. Typeringen van Noorten al-Bayrak, die nu al zeven maanden thuis zit. Na verwarring, zoals zij het noemt, over haar salaris en de dienstauto. Het onderzoek daarover is niet onafhankelijk en de uitkomst stond van tevoren vast, vindt ze. Het rapport dat gisteren verschenen is tendentieus, tegenstrijdig, op veel punten feitelijk onjuist en vooral incompleet. Dit is geen onafhankelijk onderzoek. Dit was een schijnproces dat uitmondt in een publieke executie. Feiten die in mijn voordeel zijn, zegt al Bayrak, zijn op een enkel detail na niet gebruikt. Bedoeld om mij met opzet te beschadigen. Barbetje moest blijkbaar hangen. En ook alle ophef over mijn auto berust op een misverstand. Ik mocht privé gebruik maken van de dienstauto. Er was dan ook geen enkele reden om dit te maskeren. Maar goed, als de salariskwestie niets oplevert... als de angstcultuur een vage, onbewijsbare notie is gebleven... dan is er nog altijd agendafraude. Dat mensen ontevreden over mij zijn is begrijpelijk, zegt Al Bayrak. In een organisatie die een half miljard bespaart en 4000 mensen ontslaat. Onsympathieke besluiten waar ik als topvrouw niet populair door werd. Ze erkent kort door de bocht te zijn. Scherp in haar uitlatingen. Maar het beeld dat er nu van mij is, zegt ze, is totaal vertekend. Ik ben zoals u al zei. de afgelopen maanden in een ware nachtmerrie beland. Ik heb geleerd dat je als individu geen enkele kans maakt als de volle macht van de staat tegen je wordt ingezet. Ik moest blijkbaar worden kapotgemaakt, wat het ook zou kosten. Wat begon met een verschil van inzicht over 20.000 euro salaris, over 40 euro... 36 uur per week werken, heeft de staat vervolgens, volgens een ruwe schatting, inmiddels vier onderzoekbureaus later, al zeker 1 miljoen euro gekost. Noert en praat vanmiddag al over de afwikkeling van het slepende conflict. Of ze naar de rechter stapt om eerherstel af te dwingen, kon haar advocaat nog niet zeggen. Dat was een bijdrage vanuit Den Haag van Edwin van den Berg. Er is nog lang geen Kamermeerderheid voor de plannen van staatssecretaris Bleker. Voor de heer Wiegenpolder. Uh, Bleker die wil de polder voor uh, een derde onder water zetten. En ja, de PVV is tegen. En zolang de PVV tegenblijft, komt die meerderheid er ook niet. We gaan naar hans André. in Den Haag. Wat zijn die bezwaren tegen de plannen van Bleker eigenlijk, Hans? Nou, in het kort komt erop neer dat uh, veel partijen vinden... het is eigenlijk een hele dure oplossing... door maar uh, een derde onder water te zetten. In feite lost het ook niet de problemen op... dat heel veel gebieden in Zeeland onder water komen te staan. Dat uh, Brussel nog niet zijn goedkeuring heeft gegeven voor het plan. Dat er ook in Vlaanderen problemen zijn... waar Nederland een uh, langdurig uitonderhandeld contract mee heeft... Kortom, het lijkt wel een heel mooi plan, maar we zijn er nog lang niet, zegt de oppositie in elk geval. En de PVV, daarvan dacht toch uh, iedereen... nou, die gaan wel voorstemmen, maar daar lijkt het dus helemaal niet op. Nee, dat weet de woordvoerder Richard de Mos heel goed te verbloemen. Tenminste, als hij gaat voorstemmen. Hij zegt nu, uh, de plannen van Bleker die kunnen wel de papierversnipperaar in. Want uh, ja, het is allemaal bemoeizucht van Brussel. En uh, ja, die Vlamingen die zitten ook maar Nederlandse grond onder water te zetten... voor de belangen van de Antwerpse haven. Wij willen dat we naar de rechter gaan... en tot op het hoogste niveau dit gaan uh, uitonderhandelen. En dan verder uh, is het ook nog zo dat uh, de PVV ergens nog wel een achterdeurtje heeft... als de Zeeuwen via een referendum zelf aangeven dat ze zeggen van... oké, okay, laten we hier dan maar mee akkoord gaan. Dat ze dan misschien nog wel voor zouden kunnen gaan stemmen. Ja, dan komt er dus uh, water toch wel in de Hetwige polder. Ja, in dat geval wel. Nou, en dat is dan dus heel goed nieuws voor onder andere Ad Koppenjan van het CDA. Want de verwachting is toch ook wel dat de VVD voor zal gaan stemmen. Als twee derde van de polder droog kan blijven, zegt Koppenjan... laten we dan dat kleine verlies nemen en vooral die veel grotere winst pakken. Er komt echter een moment dat je de discussie ook met elkaar moet willen afsluiten, Dat er een einde komt aan de jarenlange onzekerheid. Kortom de hoogste tijd dat wij hier in de Tweede Kamer vandaar eindelijk eens tot definitieve besluitvorming komen over de Hetwigerpolder. Dat moment is wat ons betreft nu aangebroken. Zeker als we dit debat kunnen afronden met de conclusie dat we met dit besluit de laatste stukjes Hieuwse grond voor natuurherstel hebben prijsgegeven aan de Westerschelde. Geen nieuwe ontpolderingsdiscussies meer. Definitief een strepenronde. Nou, of dat gaat gebeuren, dat is dus normaal de vraag. En vandaag praat in uh, Vlaanderen de politici ook over deze kwestie. En ook daar zijn veel bezwaren tegen die veranderende Nederlandse plannen. Dus hoe het allemaal gaat aflopen, het is nog onzeker. Maar spannend blijft het wel. Ook voor staatssecretaris Bleker, die hier toch heel veel tijd, energie... en zijn politieke geloofwaardigheid aan heeft opgehangen. Ja. Oké, okay, dankjewel, Hans-Andrika. Bij serie bomaanslagen in Irak en steden in het noorden, in Bagdad en steden in het noorden van Irak, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 70 gewonden. Die aanslagen komen na een paar weken van relatieve kalmte in Irak. En ze werden gepleegd in ruim een uur. Behalve in Bagdad waren er aanslagen in Kirkuk, Samara, Dibis en Taji. Geen enkele groepering heeft nog de verantwoordelijkheid voor die aanslagen in Irak opgeheist. De voortdurende spanning tussen Shiite, Soenieten en Koerden dat is vrijwel zeker de achtergrond van die gecoördineerde. De aanslagen reeks. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Een Nederlandse vrouw van 21 heeft een klacht ingediend... tegen de Israëlische legercommandant Shalom Eisner. De commandant kwam deze week in het nieuws... omdat hij een Deense activist hard in zijn gezicht sloeg met zijn wapen. En commandant Eisner zou ook het Nederlandse meisje met zijn wapen in het gezicht hebben geslagen. Zegt tenminste de advocaat van de organisatie die haar zaak behartigt. Eisner is op non-actief gesteld nadat er beelden waren opgedoken van die klap die hij gaf aan uh, de Deense activist. En de Israëlische defensieminister Barak noemt het gedrag van die generaal onacceptabel. De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt mensen... voor malafide aanbieders van goud en zilver. Volgens AFM wordt edelmetaal vaak verkocht via internet. Eh, na aankoop wordt het goud of zilver opgeslagen bij iemand anders. En dat is dan volgens de AFM een risico. De koper kan dan moeilijker controleren... of het bestelde goud of zilver echt is geleverd. AFM waarschuwt dat aanbieders mogelijk malafide zijn... als je er als koper moeilijk mee in contact kan komen. Korting op de pensioenen van miljoenen mensen. Die korting is toch iets dichterbij gekomen. Uit de cijfers van het eerste kwartaal blijkt dat het dekkingspercentage... van de pensioenfondsen nog altijd veel te laag is. Minister Kamp van Sociale Zaken reageert. Het is zorgelijk als pensioenfondsen een onvoldoende dekkingsgraad hebben. Dat is op dit moment het geval. Maar we werken er met z'n allen aan om te proberen binnen de huidige omstandigheden... die pensioenfondsen toch in staat te stellen om hun zaak zo goed mogelijk op orde te krijgen. En wat is dan de oplossing? Nou, de oplossing is uiteindelijk een economische oplossing. Dat betekent als de economie weer aantrekt en het gaat beter in Europa, in Nederland... Uh -huh. dan gaan de beurskoersen omhoog en dan is er ook een wat hogere rente dan op dit moment het geval is. Ja, dat maar is ook... allemaal uiterst onzeker. Dat is wel wel. Iets waar we aan moeten werken. We hebben nu een periode dat de economie slechter gaat. Maar we zijn optimistisch en we weten ook gelet op de ervaring in het verleden... dat als je de goede dingen doet, dan gaat het economisch ook weer beter. Wat eigenlijk op de achtergrond ook speelt... is de, dat de, eigenlijk bij sommige pensioenfondsen al jaren de inflatiecorrectie niet wordt toegepast. Waardoor die pensioenen eigenlijk ook nog eens achteruit kelderen. Hoe zorgelijk is dat? Dat is al een paar jaar geval voor bijna alle pensioenfondsen. En ja, dat betekent dat in werkelijkheid de pensioenen wat omlaag gaan. De nominale korting, daar wordt veel over gesproken, is ook een uh, reële dreiging. Maar tot dusver heeft zich dat nog nauwelijks voorgedaan. En of zich dat op korte termijn zal voordoen, moeten we afwachten. Ja, en kunt u zich voorstellen dat mensen die dit thuis allemaal horen... denken, ja, ik overzie het allemaal niet meer, maar het gaat vast niet de goede kant op? In ieder geval hebben die mensen één zekerheid. Namelijk dat wij in Nederland met elkaar 800 miljard euro hebben gespaard... Uit, op grond waarvan wij pensioenen kunnen gaan uitbetalen. De mensen hebben in de regel AOW, en dat AOW... Pensioen is door de overheid gegarandeerd. Er is geen land in de wereld waar het op het gebied van de pensioenen zo goed geregeld is als Nederland. Uh, maar dat betekent niet dat we met alles tevreden zijn. Er zijn problemen en we werken nu ook weer aan oplossingen daarvoor. En dat zei minister Kamp. Hij was in gesprek met Barbara Terlingen. Uit de beeldentuin van een kuurcentrum in het Groningse Nieuwe Schans... zijn maandagnacht 13 bronzen beelden gestolen. En opvallend is, alle gestolen beelden zijn van de Russische kunstenaar Alexander Taratinov. De meeste beelden zijn zo'n halve meter groot. Twee beelden zijn bijna anderhalve meter groot. En de politie denkt dat die niet door één persoon te tillen zijn. En de schade voor dat kuurcentrum in Nieuweschans loopt in de tienduizenden euro's. Sport. De Nederlandse waterpoloosters, Vier jaar geleden verrasten ze met een gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking. Maar de vraag is, mogen ze die Olympische titel in Londen gaan verdedigen? Dat wordt beslist in Triest tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. Nederland speelt vanmiddag om vijf uur de laatste groepswedstrijd. Dat is tegen Griekenland. En Erik van Dijk die zit in Triest. Erik, Nederland is al zeker van de kwartfinales. Wat is nou het belang van die, van die wedstrijd straks? Die wedstrijd van... De... Dadelijk is eigenlijk alleen maar van belang voor het, uh, het goede gevoel richting de kwartfinales. De Nederlandse ploeg weet al 3,5 jaar dat het gaat om één wedstrijd in de kwartfinale morgen. De tegenstander is nog onbekend. En wat ze ook al wisten is dat ze in een pool zaten waar ze sowieso doorkwamen. Dus uh, ja, vanavond gaat het erom om een goed gevoel mee te nemen. Eigenlijk niets meer. Ja, en welk land zouden ze dan het beste kunnen treffen in die kwartfinales? Ja, de, de andere pool waar die, waar die uh, kwartfinalisten uitkomen is, uh, is zo sterk dat het eigenlijk niet uitmaakt. Het enige wat ik wel hoor van, uh, van de coaches en van de speelsters is dat ze liever niet tegen Italië uitkomen. In Italië. Uh, vaak hebben scheidsrechters uh, nog wel de neiging om, uh, om iets ten fanfeuren van de thuisploeg uh, te fluiten. Als hier een uh, kortend stadion met, uh, met allemaal Italiaanse fans uh, helemaal gek wordt in zo'n kwartfinale. Maar uh, ja, in principe uh, maakt het niet uit. Ze kunnen van alle ploegen winnen. Ze kunnen ook van alle proeven verliezen. Ah, ja. Nou, we gaan het zien straks uh, vanmiddag in uh, Griekenland. Dankjewel, Erik. Dan heb ik nog een um, verhaaltje over de Spaanse voetballer Raúl. Die vertrekt namelijk aan het eind van het seizoen bij Schalke 04. Raúl, 34 jaar, spits. Hij gaat niet in uh, op de aanbieding van Schalke... om zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. Club zou dat niet willen. Raúl speelde twee seizoenen voor de club van de Nederlandse trainer Huub Stevens. Het is 12 over 1, de hoofdpunten van het nieuws. De Kamer debatteert over de Het Wiegenpolder en het CDA zegt... nou genoeg met die discussies, nou moeten we eens een keer een besluit nemen. De ontslagen directeur Al Bayrak praat met het COA over herstel van de schade. En uit de beeldentuin van een kuurcentrum in het Groningse Nieuwe Schans... zijn maandagnacht 13 bronzen beelden gestolen. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumosch met lunch.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 De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Bent u niet verzekerd tegen ruitschade, dan bent u bij Kaglers toch verdedigd uit. Want alleen bij Kaglers krijgt u deze maand bij een sterreparatie of ruitvervanging gratis nieuwe ruitenwissers. En niet zomaar ruitenwissers, maar wissers van Bosch, die bij de AWB als best uit de test komen. Bel dus gauw voor een afspraak 088-0406-406 net wat meer doen. Dat doen we graag bij CarGlas. Delta Lloyd heeft de onderscheiding hypotheekproduct van het jaar gewonnen. Daar zijn we heel trots op. Maar de echte winnaars, dat zijn onze klanten. Want als bij Delta Lloyd de rentevaste periode afloopt... ontvangen onze klanten ruim op tijd een helder verlengingsvoorstel. Met een rente die net zo scherp is als die voor nieuwe klanten. En vaak zelfs beter.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 Wat een fraai 1 2 tussen Canon en Foto Konijnenberg. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Heeft u al bloemen voor, gekocht voor uw secretaresse? U heeft nog een paar uur, want vandaag is het de, de internationale secretaressendag. Wat u wellicht niet wist, is dat er vandaag in Singapore heel veel secretaresses bijeenkomen... en dat daar de Nederlandse secretaresse van het jaar 2011 bij is. We bellen haar zo even. ProRail kennen we vooral van het spoorweer, de bovenleidingen, de bevroren wissels. Maar wist u dat ProRail ook archeologen in dienst heeft om tijdens werkzaamheden oude schatten uit te graven? Straks een reportage en na half twee stamp.nl. Terwijl we met smart wachten op nieuws uit het katshuisdag d 66 Kom, we halen de kroonjuwelen maar weer eens van stal. De Democraten gaan opnieuw proberen de gekozen burgemeester in de grondwet te krijgen. Zit Nederland daar wel op te wachten? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is: het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Bent u daarmee eens of oneens? SMS het naar 7070, 70, dus 7070, 70, kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800 1101. 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of twitteren: hashtag standpunt. Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Dit is Radio 1, de werklunch. Vandaag is het internationale secretaressendag. En daarom zijn in Singapore secretaresses van over de hele wereld bij elkaar voor een Executive Assistance Conference. Karen van Peursen is daar. Zij is de secretaresse op de afdeling Psychiatrie van het AMC en secretaresse van het jaar 2011. Um, dus Karen van Peursen, goedemiddag. De laatste dag was verdedigster. Daar. Ja, goedemiddag Frank. Ja, is het uh, uh, leuk zo'n Congres. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, dat is heel leuk. Ik, uh, ja, ik ben uitgenodigd als uh, spreekster... samen ook met een uh, PA van, van het jaar van Engeland en nog wat Engelse sprekers. En wij hebben allemaal een praatje gehouden over ons uh, prachtige vak... Ja, we hebben een beetje vertraging, want jij zit helemaal in Singapore... en ik zit hier in Hilfsm. Een PA, dat is een personal assistant, is dat een, een chique woord... of is dat echt iets anders dan een secretaresse? Nou, de term wordt een beetje door elkaar uh, gebruikt. Je hebt management assistant, secretaresse, personal assistant, executive assistant. Ik heb zelfs vorig jaar een nieuwe term, de CSO, gelanceerd. En ik denk dat ik daarom ook de manpower-verkiezing uh, gewonnen heb. Dus uh, ik ben een, er heel blij mee. Wat is een CSO dan? Dat is de chief secretarial officer. Omdat ons vak echt een vak is. En de laatste jaren door alle nieuwe technologie heel erg veranderd is. Ja, hebben wij gewoon een heel ander vak gekregen. Vroeger zat je eigenlijk heel erg te typen. En tegenwoordig ben je veel meer een organisator. En eigenlijk een gelijkwaardig partner van je baas. Aha, gelijkwaardigheid. Daar draait het om. En, en, en chief, dat geeft dan aan dat jij dan ook weer andere mensen aanstuurt? Of je bent gewoon chief omdat je een hoop belangrijke dingen moet doen? Ja, het Chief is een beetje een knipoog naar al die uh, Amerikaanse termen van CEO en CFO ja. en COO. Ik dacht, gooi ik er ook even een term in. En, en verdraait, eh, als niet waar, als je werd secretaris van het jaar. Het zal ook wel te maken ja, hebben met andere heb dingen, maar... mag ik hopen. Wat zei je? Sorry? Het zal, het zal ook wel te maken hebben gehad dat jij secretaris van het jaar werd met ook andere dingen dan alleen dat je die term verzonnen hebt. Nou ja, ik had een goede kijk op de toekomst, zei de jury. En ik had een goede presentatie. En uh, ja, ik ben gewoon een uh, fantastische ambassadrice van het vak natuurlijk. Want ik ben heel enthousiast erover. Ja. Als we even kijken naar Singapore. Uh, naar de Executive Assistance Conferentie. Uh, moet ik me nou voorstellen, en, een beetje flauw misschien... Maar lopen er allemaal dames in mantelpakken rond? Er lopen allemaal dames in mantelpakken rond en het is wel, uh, wat ik merk, veel uh, georiënteerd op deze omgeving. Dus vanuit Maleisië, vanuit Vietnam, Singapore zelf en, uh, en veel dames met hoofddoeken ook, viel me op. Lijkt het beroep dan inhoudelijk veel op elkaar als je het uh, op wereldschaal bekijkt? Ja. Dat we, we hebben vandaag hebben we dat wel geconcludeerd. Dat, uh, wat ik al zei, door die nieuwe technologie... dat we toch allemaal meer organisatoren zijn geworden. En echt, uh, echt veel meer doen dan we vroeger ook uh, deden. Veel meer op projectbasis. En uh, ja, het vak is gewoon veel inhoudelijker geworden. Wat heb je nou zelf verteld in jouw lezing? Vandaag? Ja. Nou, ik heb iets over de historie van ons vak. Dat het eigenlijk bij de monniken is begonnen... En van daaruit ben ik dan naar de loop. Ik ben zelf 25 jaar geleden in het vak uh, gestapt. Dus daar heb ik iets over verteld, hoe ik toen werkte. En inderdaad voornamelijk veel typen. En hoe ik nu werk. En ik heb een beetje verteld over de verkiezing. Want dat, uh, ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend trots op. Dat ik een jaar lang ambassadrice ben geweest met alle hoogtepunten. En ik heb een beetje verteld van waarom ik denk dat ik gewonnen heb... Uh, omdat ik een talent heb. En in Nederland moet je natuurlijk altijd heel bescheiden zijn. Mag je niet zeggen dat je talent hebt. En ik heb de dames allemaal laten zeggen wat voor talenten ze allemaal zelf hebben. Dus het was een hele leuke discussie. Ja, weg met de bescheidenheid. Gewoon zeggen, ik ben goed. Ja, tuurlijk. Waarom niet, als je het bent? Ja. <laughs> <laughs> ik heb al 30, jaar niet uh, 30 uur niet geslapen. Dus ik kan misschien wat uitvoort klinken. Ja, 30 uur. Oh, je bent meteen rechtstreeks uit het vliegveld door uh, vliegtuig doorgegaan? Ja, want het programma was omgegooid. Ik zou eigenlijk morgen op het programma staan. Maar dat hebben ze omgegooid vanwege een spreekster die uh, afgehaakt had. En toen moest ik gelijk door. Dus, uh, en ik ga straks ook nog virtueel het stokje overhandigen aan mijn uh, opvolgster. En hoe lang na nu is dat? Dat is om vijf uur Nederlandse tijd. Uh, uh, Maakt Manpower de verkiezing de, de winnares eh. Uh, uh, Sorry, maakt ze uh, bekend. Ja, en, en, en dan mag jij eindelijk uh, je bed in. Want ik kan me voorstellen dat je daar eerder <lacht> verlangs langs langs wand. Ja, dan ga ik nog wel een wijntje drinken. Want dan vind ik dat ik dat wel verdiend heb op deze dag. <lacht> nou, veel, veel plezier daar. Uh, veel succes met je collega's. Uh, en ik wil je hartelijk danken dat je aan de telefoon kwam... na deze enorm lange dag. Kaja van Peursen, secretaresse van het jaar 2011. Dank je wel. Dank je wel voor de aandacht. Dag. Vanaf 1992 is het verplicht om bij grote bouwprojecten eerst een archeoloog in te schakelen. Grote bedrijven hebben zelfs eigen archeologen in dienst. Um, we hebben het over bedrijven zoals ProRail. Vorige week werd bekend dat er een ruim 4000 jaar oud graf onder de Hansenspoorlijn spoorlijn is gevonden. En ook nu wordt er gegraven door ProRail in Delft. Daar huren ze dan specialisten voor in. Verslag heeft Anne van der Veen, nam daar een kijkje en zag dat ze al heel wat gevonden hebben. Zoals bijzondere tinnen, borden en kannen. En die staan natuurlijk in een kluis. Hij staat niet heel vol, hè, die kluis? Nee, maar er staan wel mooie dingen in. Kijk, daar komt het tin. Het zit gewoon in een plastic bak. We zijn op dit moment bezig met de verwerking uh, van de objecten. Kijk, ze passen ook exact in elkaar. Het is een stapel geweest van vier borden. En je ziet hier al uh, duidelijk bijvoorbeeld... een uh, houden of een zwaardhouder in. Hij is echt aan één kant omgevouwen... Um, dat is echt een stukje vanaf. Ja, dus en die ander ja. lijkt wel helemaal zwart geblakerd. Ja, dat is uh, de corrosie die er nog op zit. Toen we de fonds hadden gedaan, zijn we bij een aantal experts te raden gegaan... van hoe kunnen we nou het beste met materiaal omgaan. Die experts uh, raden ons aan om het gewoon uh, goed te reinigen... zodat uh, de tin rolt om dat uh, eruit te halen. Die fonds hebben wij heel trots gepresenteerd. En toen kregen we opeens een storm van commentaar over ons heen. Er blijkt namelijk een andere school in de metaalconservering te zijn, die vindt dat je dat absoluut niet mag doen. Dus deze is niet geconserveerd. Dus daarom heb je een soort voor- en na-moment. Dit is zoals het uit de bodem is gekomen. En dit mooie glanzende stuk, dat bijna uitziet als zilver. Dit is zoals het ook dagelijks op tafel stond. Nu kijk ik uh, graag naar kunst en kitsch. Tussen kunst en kitsch. En daar is altijd, als iets compleet is... Ja. Nou, dan heb je wat. Hoeveel is dit nou waard? Daar uh, doen archeologen, uh, integere archeologen doen daar geen uitspraak over. Ik doe daar ook geen uitspraak over. Suzanne van der A, ja. zijn de opbrengsten dan voor ProRail? <laughs> nee, natuurlijk niet. Het wordt niet verkocht, dus er zijn geen opbrengsten. De, de wetenschappelijke kennis is van ons allemaal. Voor de Delftenaar in eerste instantie. Ik ben Suzanne van der A, vakspecialist archeologie bij ProRail. Ik ben een, een bureau-archeoloog geworden. Ik uh, Zorgen samen met mijn collega's voor dat ProRail, voordat er aan het spoor gebouwd wordt, zorgt dat er geen verrassingen meer in de ondergrond zitten. Door uh, beleidskaarten van gemeentes te raadplegen. Uh, als ze aanwezig zijn, ook lokaal deskundigen, gemeentelijke archeologen en uh, zodoende een risico inschatting te maken. En wanneer slaat uw hart nou op hol? In Delft. <laughs> uh, Prorail is uh, van plan geweest een, een spoortunnel. Te bouwen. en die zou niet alleen langs de middeleeuwse stadsmuur uh, scheren... maar die ook op gaan ruimen. En dan weet je wat je te doen staat. Zorgen dat het archeologisch onderzoek goed geïntegreerd wordt... in het de, in de proces van het project. En toen was u in Delft en toen kwam u uit bij Steven Jongma... en die mocht het gaan doen. Ja, ik ben de bofkont, denk ik. Uh, ja. <lacht> Twee identieke kannen. Je heeft iemand met zijn hele zware laars gewoon bovenop getrapt... De bolletjes aan de bovenkant zijn ook afgebroken. Dus het is echt moedwillig kapot gemaakt, al voordat het de grond in ging. Voordat het de gracht in ging, moet ik zeggen. Maar zou dat een uh, echtelijke ruzie zijn geweest? <laughs> uh, die optie had ik nog niet uh, uh, be bekeken. Um, nee, uh, ik, ik, ik, we hebben een vermoeden, we denken in twee richtingen. Um, uh, het gieten en verkopen van tin was aan heel strenge regels uh, verbonden. En die regels werden gereguleerd door het Gilde. Die hadden regels over uh, de tin-loodverhouding. Uh, tin mocht maar zoveel procent lood hebben. En als het daar niet aan voldeed, dan was het dus ongeschikt geacht. En op straffen van verbeurdverklaring en vernietiging van het tin uh, werd het dan dus rechtgesproken door het Gilde. En uh, werd de boel ingenomen. En een andere regel die het Tin-Gilde uh, hanteerde was de verkoop. Je mocht geen tin verkopen van buiten de stad in Delft. En het zou dus zomaar kunnen dat een, een Haagse tingieter... Uh, heeft geprobeerd hier in Delft zijn waren te verkopen. Dat die in de kraag is gevat. En dat er uh, door het gilde is recht gesproken, de boel is kapotgeslagen... en publiekelijk uh, als een soort vernedering in de gracht is gegooid. Spannend, hè? Ja, heel spannend. En dat is nog maar een van de vele, vele leuke fondsen die we hebben gedaan. Nou, laten we maar even verder gaan kijken... <laughs> gaat weer voorzichtig de kluis in. Steven gaat hij weer dicht. Ja. Maar er zijn nog meer vondsten. En ja. ik zie daar een kamer voor me. En daar liggen enorm veel scherven, potjes. Voor mij is het gewoon een uh, boel scherven bij elkaar. Ja. Laten we eens gaan kijken. Nu is ProRail niet alleen actief in Delft, maar door heel Nederland. Gaat wel eens iets niet door. Vanwege archeologie? Nee. Het kan zijn dat er waardevolle archeologie in de ondergrond zit... en dat dat uh, opgelost wordt door uh, archeologie sparend te bouwen. Door je perons bijvoorbeeld op een andere manier te bouwen... waardoor de archeologie in de grond kan blijven zitten. Dat, dat is het mooiste, daar zijn ook voorbeelden van. Als dat niet kan, dan moet het worden opgegraven, zoals hier in Delft. En waar zijn die voorbeelden? In Halfweg wordt een halte gebouwd met een archeologie sparend perron... En die is van glas, zodat we dat ook nog kunnen zien? Nee, nee, nee, de fundering wordt aangepast. Zodanig dat de archeologie behouden kan blijven. Maar wat hebben wij daaraan? In de grond hebben, wij, daar hebben wij, wij, het volk, de gebruiker van het station... en de halte er niet zo heel veel aan. We zijn wel van plan om op het perron straks te vertellen... over de archeologie in de grond met informatieborden. Maar waarom graaft u het niet op? We laten het liever zitten. Ja, dat klinkt een beetje paradoxaal. Archeologen zouden in de beleving van de meeste mensen... het liefst alles uit de grond willen halen. Um, de laatste jaren is, uh, is daar een, een beetje een wijziging in de werkwijze gekomen. Uh, eigenlijk is nu het, het idee om archeologie zoveel mogelijk in de grond te blijven bewaren... het is de beste plek. Als je het eenmaal opgraaft, dat kun je eigenlijk maar één keer doen. Als je als archeoloog iets opgraaft, dan vernietig je het ook gelijk. Uh, je kan een opgraving maar één keer doen. Dus als je klaar bent met je opgraving en uh, over 50 jaar kijken ze nog eens naar onze gegevens. En dan blijkt van ja. die jongens hebben maar de helft van het werk gedaan. wat wij nu zouden kunnen analyseren. Het is dus niet per definitie verstandig om iets nu op te graven. Um, een voorbeeld, bijvoorbeeld uh, DNA-analyses. Uh, wat de laatste tijd is opgekomen. Grafvelden die in de jaren 60 en 70 zijn opgegraven. Daarbij kunnen we nu een heleboel dingen. En niet meer analyseren, omdat die technieken toen nog niet voorhanden waren. Dus voortschrijdend inzicht is ook een belangrijke afweging... om dingen toch zoveel mogelijk in de grond te laten zitten. Hier zijn we in het archeologische depot van de archeologie Delft. Vanaf deze doos tot en daar is alles uit de, uit de spoorzone. Dit is een willekeurige doos die ik nou opentrek... Zoals je hoort, een heleboel scherven. Ik kan over elk scherfje wat vertellen. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Suzanne van der A. Ja. U heeft de opdracht gegeven. En dit is het resultaat. Ja, kijk, het is niet zo dat ProRail uh, met dit onderzoek een doos scherven bestelt. Hè, we, ProRail laat dit onderzoek uitvoeren. vanuit niet alleen de wettelijke verplichting. maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid. om datgene te onderzoeken wat vernietigd gaat worden. En dan zie je die doos. Ja. Wordt u daar dan blij van? Nee. Nee, het is niet een doos waar je heel blij van wordt. Het is een doos met scherven. Waar ik blij van word is het verhaal. Het verhaal van die tinnenkannen en uh, borden bijvoorbeeld. Dat je, dat je zo'n uh, beteuterde koopman aan de, aan de poort ziet staan. Die zijn waar verloren ziet gaan. Dat, dat zijn leuke verhalen. En die scherven? Vertellen een verhaal, maar nu niet aan mij zo, zo triest in die doos. Nee, nee. maar de specialist die zal uh, een analyse doen. Een droge analyse En daar wordt weer een mooi verhaal van gemaakt. Ik kan hier wel een leuk verhaal van maken, hoor. <laughs> ja, dit is afval van een pottenbakker. Um, uit de 18e eeuw. Nou hoopte ik dat u ging zeggen. En dat is een hele beroemde pottenbakker. <laughs> uh, nee, dat is geen beroemde pottenbakker. Maar misschien als wij klaar zijn met ons onderzoek uh, wel. Dat weet je niet. Dat, uh, er gebeuren wel gekkere dingen dag heeft Anne van der Veen in gesprek met Steven Jongma, projectleider bij Archeologie Delft, en Suzanne van der A, archeoloog bij ProRail. De hele week volgen we de werkweek van Annemarie van Gaal. We belden haar vanochtend om te horen wat ze aan het doen is. Um, ik sta net op de parkeerplaats bij um, de jaarbeurs waar de Week van de Ondernemer weer is, de laatste dag vandaag. En Om 11 uur schijnt uh, Rut op het podium te komen en iedereen kijkt daar naar uit. Want Volgens mij komt hij niet zomaar op het podium als je zes weken media stilte hebt gehad. Ik hoop dat hij toch met een of ander akkoord komt. Ik, ik heb zoiets van, ja, hij komt toch niet zomaar, uh, hij gaat toch niet hier op een podium staan als je in het kathuis nog bezig bent? Je gaat toch niet zes weken media stilte onderbreken? Als Marco Rutte nog wat heeft losgelaten, dan hoort je dat morgen in de werkweek. We gaan zo meteen verder met standpunt.nl op deze zender. De stelling van vandaag is uh, het is goed dat D66 opnieuw pleit... voor een gekozen burgemeester. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Dan kunt u meepraten over deze stelling. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. De regeringspartij CDA wil een punt zetten achter de discussie over de Hedwigepolder. Dat zei woordvoerder Koppian in het Kamerdebat over de polder. Hij zei dat hij lang heeft gestreden voor het drooghouden van de Hedwigepolder. maar hij steunt het plan van staatssecretaris Bleker om toch een derde onder water te zetten. In Groot-Brittannië is de royalty-verslaggever van The Sun opgepakt. Volgens Britse media wordt hij verdacht van het omkopen van ambtenaren. Wat de journalist van die ambtenaren kreeg is niet bekend... In verband met dezelfde zaak zijn ook een ex-militair en een vrouw gearresteerd. Het ongeluk waarbij een trein vorige maand in Nijmegen een perron ramde... is veroorzaakt door een fout van de machinist. Volgens vervoerder Veolia remde de machinist te laat... en schoot de trein daardoor door het stootblok en botste niet tegen het perron. De machinist dacht dat hij op een spoor zonder stootblok zou aankomen... en dat hij later kon remmen. En de autoriteit Financiële Markten waarschuwt mensen voor malafide aanbieders van goud en zilver. Edelmetaal wordt vaak verkocht via internet. Na de aankoop wordt het goud of zilver opgeslagen bij iemand anders. En dat is volgens de AFM een risico. De koper kan dan moeilijk controleren of het edelmetaal echt is geleverd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ALB Verkeersinformatie: Er staat een file op de Ring van Amsterdam, de a 10 West, richting Zaanstad. Tussen Osdorp en de Koentunnel, 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen voor de tunnel die te hoog is. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. Ze lagen een tijdje op de plank, maar nu worden ze weer afgestoft. De kroonjuwelen van D66. Kamerlid Gerard Schouw dient vandaag twee plannen in voor de gekozen burgemeester en voor de gekozen commissaris van de Koningin. Is het terecht dat D66 opnieuw hiervoor pleit? Of is het in het verleden gebleken dat deze bestuurlijke vernieuwing er nooit en nummer gaat komen? Ik praat erover met Jan Hoekema, D66, burgemeester van Wassenaar... oud Tweede Kamerlid. Meneer Hoekema, goedemiddag. Goedemiddag, meneer News. Drie keuzes, gaan ja of nee. De timing van D66 is perfect. Ja. D66 moet zich bezighouden met belangrijkere zaken. Ook, dus nee, ja. <laughs> beide. Ook, ook, beide. Ik voel me ongemakkelijk als laatste. Ik voel me ongemakkelijk omdat ik als D66-burgemeester benoemd ben door de koningin. Nee. U kunt thuis meepraten uh, in Stam.nl. De stelling luidt, het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Bent u daarmee eens of oneens? sms naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag stampend. Jan Hoekema. het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Wat vindt u? Ja, ik uh, moet zeggen dat ik daar wel een voorstander van ben... maar wel gekoppeld aan een verandering van het uh, systeem. Uh, een gekozen burgemeester nu wordt heel gauw, dat hebben we gezien bij die referenda, bijvoorbeeld in Utrecht en Eindhoven, een soort beauty contest. Wie heeft de mooiste ogen, wie is de leukste persoonlijkheid? Ik vind, en uh, waar Schouw zegt uh, vandaag in de Volkskrant, uh, de burgemeester wordt een soort premier lokaal, de, de, de matchmaker van een college. Ja, dat is hij nu niet. Als je vindt dat hij dat zou moeten worden, en daar is iets voor te zeggen, dan moet je het stelsel zodanig inrichten en wijzigen, dat de burgemeester als het ware lokale premier wordt. En in die uh, systematiek, in dat nieuwe Systeem, daar zou de gekozen burgemeester een belangrijke rol kunnen vervullen. Nu vind ik eh, dat niet aan de orde. Maar wel, als je met z'n allen naar een nieuw systeem wil, dan wel. De situatie nu is als een burgemeester geen korpsbeheerder is. En in veel gevallen is hij dat niet. Dan zijn het alleen de grootste gemeenten, is de burgemeester dat. Dan is de, de functie van, van burgemeester meer ceremonieel. Meneer Hoekema, De vraag is of wij nog... Hoort u me nog? Ja. Hoek, ik heb wat he? moeite met... Ik, ik, ik hoorde u niet helemaal, want de aardige technicus naast mij... was niet helemaal meer in control. Of u okay. was niet helemaal in control. Ja, dus laat, dus ik, ik, ik, Laten we zeggen dat het ik, de fout hier lag. Ik heb geen idee hoor. Erg, ergens onderweg sneuvelt een lijntje soms. Een lijnverbinding. Eh, de vraag was um, uh, hoe de situatie nu is. Een burgemeester nu, als hij geen korpsbeheerder is... heeft een burgemeester nu in de meeste gevallen vooral een ceremoniële functie? Ja. Nou, dat is waar en niet waar. Het is ceremonieel. Je staat boven de partijen. Dus het woord D66-burgemeester... wat u in de introductie uh, uh, dat gebruikte... Dat is dat ik uit, dus feitelijk niet, niet helemaal juist. Je bent burgemeester. Je hebt wel een politieke kleur, heel vaak. Je bent voorzitter van de gemeenteraad. En je bent ook voorzitter van het college van B&W. Dat is dus zoiets als Mark Rutte... Uh, maal Gerdy Verbeet. Dat maakt die positie ook lastig. Je zit in een spagaat. En je bent eigenlijk alles tegelijk. Je bent Rijksorgaan. Je bent er namens de commissaris van de Koningin. Namens de Koningin zelf. Namens het kabinet. Je bent ervoor en door de lokale bevolking. Dus het is een interessante klutsfunctie en er worden steeds meer bevoegdheden naar die burgemeester geduwd. Dus op zichzelf dat Gerard Schouw die discussie weer wil opstarten he, over wat, wat voor soort stelsel hebben we nodig en, en, en wat voor stelsel past welk soort burgemeester, dat vind ik een hele goede discussie. Uh, goed, tegelijkertijd moet er dan een hele stelselverandering omheen plaatsvinden. Wat vindt u van de timing van, van D66 om daar nu mee te komen? We hebben een heel klein beetje oorlog, geloof ik nog steeds, met de verbinding. Ik hoop dat u mijn vraag hoort, anders herhaal ik nog een keer. Wat vindt u van de timing, meneer Hoekema van D66? Ja. ja. Ik, ik heb u vraag nu via een uh, andere weg, probeer ik die tot mij te krijgen. Ja. Stelt u nog maar een keer, sorry, de technieken laten ons ergens in de steek. Ja, dat, dat, dat kan Maar wel. ik luister nu. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat kan gebeuren. De vraag was uh, wat u van de timing van D66 vindt. Nou, kijk, een deel van de Nederlandse bevolking zal ongetwijfeld zeggen... ...dat er is een crisis, we moeten 11 tot 6 miljard bezuinigen... ...16 miljard bezuinigen, waar zijn we mee bezig? Tegelijk vind ik dat ongeacht het belang om de economie weer aan te trekken... ...en hervormingsvoorstellen te bespreken, die zijn hard nodig in Nederland... ...moet je altijd blijven nadenken over hoe je je bestuur het beste kan inrichten. En ik vind zo'n discussie, die schouw heeft opgestart van belang... ...omdat je wel ziet dat die burgemeester steeds meer bevoegdheden krijgt... ...allerlei mensen vinden van alles wat hij zou moeten doen, hij of zij... En um, uh, naarmate die rol uh, bijna verpolitiekt uh, wordt hier en daar... is het wel goed om eens met z'n allen na te denken. En dat kan in de Kamer, dat kan via Staatscommissie... over dat gewenste stelsel. U had het uh, net zelf al even over uh, Utrecht. In Utrecht waren er twee uh, kandidaten voor het burgemeesterschap. Eén van die twee is ja. ook daadwerkelijk geworden. Uh, beide van PvdA-huizen. Uh, daar kwam geen mens op af. Nee, de omkomst was daar, dacht ik, onder de 3%. procent. Uh, dat was heel laag. Dat is bij een aantal andere gemeenten. Ik meen Schiedam, dan uh, van Vlaardingen, bedoel ik... En, uh, en, uh, Bijna ook het op, maar ...zijn ook een noodop, waar andere zoeten meer, er wel andere uh, uitslagen die iets hoger waren. Het heeft niet goed gewerkt. Er waren twee kandidaten en uh, niet zozeer ook de lage opkomst, de lage betrokkenheid... ...maar ook het feit dat je eigenlijk nergens je keuze op kon baseren. En je mocht niet op een partijpolitiek programma of een programma van, van, van uh, inhoudelijke aard... ...mocht je worden gekozen, alleen maar ben ik de burgemeester met de leukste uitstraling... Uh, ...de meest blauwe ogen of uh, hoe kom ik over. Dat is natuurlijk geen goede keuze geweest. Dat stelsel hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje spijt van. Van die tussenstad. Als je doet, die gekozen burgemeester, dan is mijn plek, doe Je doe het in één keer goed, kom dan met een nieuw stelsel, begin daar, Er is een discussie over en zo begrijp ik schouw ook. En, en pas dan de burgemeestersfunctie aan aan het stelsel wat je wil hebben. Um, even nog over Utrecht, want uh, uiteindelijk werd die inderdaad die, uh, dat referendum werd ongeldig verklaard door de lage opkomst. Uh, ja. Maar Aleid Wolfsen werd wel uh, door die, ik geloof 9%, u, u had een laag getal, maar ik dacht dat het 9% was, wel gekozen. Um, wat zegt dat vervolgens over het vermogen van, van, van mensen om een goede burgemeester te kiezen? Ja, mensen hadden toch op dat moment niet de betrokkenheid eh, die nodig is om zo'n stelsel van een keuze tussen twee burgemeesters echt te laten gelden. Die, die vroegen zich ook af, ja, wat, waarom ga ik nou wie, wie kiezen? Eh, een, een leuke man in een mooi pak en met blauwe ogen of een aardige vrouw. Nou, die ook nog twee mannen uit dezelfde politieke hoek. Ja, dat is natuurlijk geen goede keuze. Als je de burgemeester in staat stelt in dat nieuwe stelsel waar je over moet gaan nadenken. Echt aan de partijpolitiek programma, de politiek inhoudelijk programma te, te komen. En er is een andere kandidaat en nog een andere kandidaat met andere programma. Ja, dan wordt het ook een, een veel politiekere, interessantere... en ook inhoudelijke discussie en strijd. En dan hebben mensen ook iets te kiezen. En de ervaring is wel, kijk naar de Tweede Kamerverkiezing... dat mensen wel opkomen naar de stembus komen als er echt iets te kiezen valt. Met als bijvangst dat we eindelijk af zijn van die uh, eeuwige suggestie... Uh, dan wel uh, gesuggereerde werkelijkheid... dat de politieke partijen de grote, partijen, de grote steden onderling, uh, verdelen onder elkaar Nou, dat is helemaal niet meer waar. Je ziet bijvoorbeeld de ChristenUnie-burgemeester in Deventer. Uh, je ziet allerlei kleuren door elkaar... Uh, Rotterdam had de VVD-burgemeester een paar jaar geleden. Dat verhaal van de partijen deden dat elkaar toe. Dat is absoluut niet waar. Burgemeesters worden tegenwoordig steeds meer gekozen op grond van persoonlijkheidskenmerken. Eerder nog dan een politieke kleur. Dus of je houdt het huidige stelsel, daar is ook iets voor te zeggen. Of je gaat discussiëren over een nieuw, meer politiek stelsel waarbij de burgemeester de lokale regeringsleider wordt. Uh, maar baantjes uitdelen in Den Haag, dat is er al lang niet meer bij voor zover dat, dat ooit gebeurd is. De stelling van vandaag is het is dus goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Er is bijna 1100 keer gereageerd op www.stand.nl. 55% is daarmee eens en 45% is daar niet mee eens. Dan maar, um, D66 heeft een, mag je zeggen, moeizaam uh, verleden als het gaat om staatsrechtelijke hervormingen. En enkele pogingen mislukten zelfs. Ja, tot de graaf is hij als minister destijds van onder van meer bestuurlijke vernieuwing goed mee deze geweest... Uh, uh, hij had misschien achteraf gezien een, een onderscheid kunnen maken tussen het begin een soort pilot met een paar grote steden en daarna de rest. Dat kun je met de wijsheid van nu uh, constateren. Uh, het is toen niet gelukt. Uh, daar speelt natuurlijk ook allerlei partijpolitieke uh, uh, zaken een rol. Uh, het is goed dat je dat even laat liggen. Ik denk toch dat het voor het Nederland uh, verstandig is. En dat zegt Schouw ook vandaag in de Volkskrant. Dat als je constateert dat die burgemeester uh, ook steeds politiekere figuur wordt, steeds bevoegdheden wordt bekleed. Dat je dan die discussie krijgt of we houden het, hele, het Stelsel heel zuiver, of we gaan naar een nieuw stelsel. En ook al hebben we een economische crisis en wordt er bezuinigd, dat ontslaat ons niet van de plicht om vooruit te denken. En bij dat vooruitdenken hoort ook het nadenken over het meest gewenste stelsel voor lokaal bestuur. Um, het sneuvelde in 2005 in de Eerste Kamer. In 1999 ja. is het ook nog gesneuveld. Toen was het uh, Hans Wiegel met zijn beroemde tegenstem. Ja. Uh, wat, wat maakt dat dit plan nu wel kans zou hebben? Uh, of, of denkt u dat het überhaupt geen kans maakt? Nou, ik denk dat uh, Gerard Schouw uh, met er verder niet over heeft gesproken. Want ik ben natuurlijk ook onafhankelijk van die, van die Kamerfractie. Ik ben een benoemde burgemeester dat hij er verstandig aan doet om um, draagvlak te, te, te verkrijgen. Je zou daar kunnen denken dat je uh, ook advies vraagt aan de, aan de Raad van het Openbaar Bestuur. Uh, aan, aan, dat je ook met andere fracties in een open discussie gaat kijken wie voelt hiervoor, dat je dus. Uh, niet onmiddellijk, als het ware, uh, dit op tafel legt van slikken of stikken. Maar dat je breed naar draagvlak streeft. Zo ken ik Geert Schouw en zo zal hij het waarschijnlijk ook gaan doen. Um, we hebben het over een gekozen burgemeester, maar gekozen door wie eigenlijk? Een burgemeester kan gekozen worden door uh, de burger, dan wel door de gemeenteraad? Ja, nou ja, kijk, nu wordt de, de burgemeester in feite uh, niet formeel, maar wel in de praktijk benoemd uh, door de gemeenteraad. De, de, de raad draagt een, uh, doet een voordracht aan het kabinet. En er is bijna geen enkele mogelijkheid meer... dat is echt afgetimmerd in de wetswijziging van tien jaar geleden... Uh, dat, er een, uh, dat, er een, uh, dat er een burgemeester wordt benoemd... die niet door de gemeenteraad wordt voorgedragen. Dus je kunt zeggen, die, die verkiezing of die benoeming van de burgemeester... is thans al democratisch... omdat uh, de, de raad uh, in feite de nummer één kandidaat voordraagt. Maar de lokale bevolking is natuurlijk in, uh, alleen indirect vertegenwoordigd... omdat de gemeenteraad die voordracht doet... Precies, en er is sprake van een voordracht. Dus ik wil ook niet per se zeggen dat die voordracht gevolgd wordt. Het is gebruikelijk, maar niet noodzakelijk. Ja, nou, het is, het is eigenlijk in... in, in, in, in ik kan ik me maar, ik dacht in één geval herinneren... en dan zelfs nog voor de laatste wetswijziging... dat de minister is afgewezen van een voordracht door de raad. En dan moest er echt sprake zijn van zaken in de sfeer van het of wat dan ook. Dus in feite geeft de gemeenteraad de doorslag. De gemeenteraad is een democratisch gekozen orgaan. Dus in die zin hebben wij een democratisch gekozen burgemeester... maar niet een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Dat is waar. Jan Hoekema D66-komma... In eerste instantie had ik ook een komma gezegd. D66-komma, <laughs> D66, ja, burgemeester na, na van Dat Niet tussen D66. Ja, ja, ja, D66, <laughs> burgemeester van Wasna, comma, en oud Tweede Kamerlid. Uh, we hebben het vandaag over de stellingen. Het is dus goed dat D66 opnieuw pleit voor gekozen burgemeester. 1100 keer is er gereageerd en nog steeds is 55% het eens met de stelling. Oh nee, dat is een procentje minder. Uh, en 45% niet eens met de stelling. Wilt u reageren, dan kan dat. Bel ons op ons vaste nummer 0800 1101. U kunt een smsje sturen met het woord eens of het woord oneens naar het nummer 7070. Dat kost u 50 cent. Of u kunt terecht op de site www. Stamp.nl. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Roelofs uh, in Eelde. Uh, ik heb aangegeven dat ik het niet eens ben met de stelling omdat die te beperkt is. En meneer Hoekema heeft een aantal dingen naar voren gebracht waar ik het wel helemaal mee eens ben. Want een gekozen burgemeester, en dan heb ik het over een gekozen burgemeester door de bevolking... die moet een programma hebben en dat moet hij waar kunnen maken. Dat betekent dat het dus aan de hele structuur en met name aan de positie van de wethouders en hoe die... Uh, op hun post komen. Een heleboel zal moeten worden gedaan. En ik had gehoopt dat D66 daar al gedachten over zou hebben. Maar wat u bedoelt? Maar, me maar meneer Hoekema, die, die, die verschuift dat naar het Staatscomité. Maar wat u bedoelt, eigenlijk, eigenlijk zou een burgemeester een soort uh, lokale president moeten worden met een eigen politiek programma. En dat moet hij uit kunnen laten voeren door het college. Ja, dan is hij echt gekozen. En daar kan dat, dat vind ik in principe beter dan gekozen zijn door de Raad. Maar dan moet er een heleboel veranderen. Dank voor uw reactie. Stam.nl. Goedemiddag. Dag. Spreek ik met Fleur Woudstra uit Groningen. Uh, ja, ik ben het eigenlijk wel heel erg met de vorige spreker eens. Uh, de burgemeester op dit moment heeft bijna niets in de melk te brokkelen. En er wordt nog meer weggehaald op uh, veiligheidsgebied bij hem, bij de meeste kleinere gemeenten. En uh, het wordt tijd dat de eigen bevolking, de eigen burgemeester, kan kiezen op een speciaal programma een verkiezingsprogramma. Uh, het wordt ook tijd dat Nederland, uh, net zoals de rest van Europa... gewoon door de bevolking gekozen burgemeesters heeft. In de ons omringende landen werkt dat heel erg goed. Daar is eigenlijk uh, zelden of nooit een probleem met een gekozen burgemeester. Dus ja, ik ben al... daar zeer voor. Wij schijnen zijn het enige land in Europa te zijn wat het niet heeft in West-Europa. Ik heb een keer een rondleiding in het stadhuis van Groningen gedaan. Er waren allemaal buitenlanders bij. En die vielen echt om van verbazing toen ik vertelde dat de uh, meijer... ...has been appointed by the Queen. Nou, dat, dat snapten ze niet, want Nederland is toch zo'n modern land. Nee, dat konden ze niet volgen. Wat deed u uh, in het gemeentehuis? Uh, ik ben een tijd een fractievoorzitter geweest. Van? Van een lokale partij. Maar ik ben nu uh, ja, fel aanhanger van D66. Vandaar dat ik deze stelling ook steun. Dank voor uw reactie, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goeiedag, Nieuwenhuis. Ik ben bang dat Lothem ooit ijzer is. Uit de politiek heb je voordrachten... Uh, als je bijvoorbeeld uit de VVD... Uh, uh, dat, dat zijn vaak ook de, de banenjaren met veel te veel lijntjes overal heen. En dat is niet een objectieve uitoefening van de uh, burgemeesterstaak. vind ik. Idemdito heb ik dat ook gezien uh, van andere partijen uiteraard. We hebben in Leeuwarden... Nu de laatste maal vier burgemeesters achter elkaar gehad. waarvan je zou kunnen zeggen dat het stuk voor stuk ook rampen zijn. We hebben één geërfd uit Amsterdam. Maar wacht even, wacht even voordat u, voor u de hele land door gaat nemen. u zegt het is lood om hout ijzer. Waar zit hem dat in dan? Nou, als je door de kat gebeten wordt of de hond. dat is net zo'n overweging. Ze hebben veel te veel lijntjes allemaal. Okay. Ik ben bang dat een gekozen burgemeester. niks uitmaakt op dat gebied. ook, ook veel te veel relaties heeft. Oké. Okay. Da en daarnaar handelt, en dat gebeurt met de politiek, okay. De burgers ook. Dank voor uw reactie. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik heb eigenlijk nog een vraag. Want stel, ik vind het wel goed dat de burgemeester gekozen wordt, maar gaat hij als hij gekozen wordt die verkiezingscampagne uh, zelf betalen, of gaat dat voor gemeenschapsgeld uh, ten koste? Want anders wordt het een heel ander verhaal. Uh, maakt het heel veel verschil wat u betreft? Uh, ja, wel, want als het van mij centen moet zijn, uh, dan heb ik liever dat die toch door de koningin uh, volgedragen worden. Dan denk ik, ja, Zij moet wel kapitaalkrachtig genoeg zijn om het zelf te financieren als zij burgemeester wil worden. Zo zie ja. ik het in elk geval. Ja, ja, ja, ja. goed. U, u bent echt een Nederlander. Als het geld kost, dan liever niet. Dat bedoelt u te zeggen. Ja, kijk, want als, hij, als hij zegt, als het van, de, van publiek en gemeenschap geld moet, moet zijn, dan denk ik ja. Nou, laat dan maar zitten dan. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Westerman in Rotterdam. Ik ben ja. tegen de stelling. Alleen die stelling, die is een beetje typisch. Uh, die luidde uh, gekozen burgemeester. En nu komt u, uh, uw gast ineens met een hele andere stelsel. Maar dat was niet de stelling. De stelling is, het is goed dat d zes opnieuw pleit voor gekozen burgemeester. Wat voor zegt u dan? gekozen burgemeester, maar... Ja, maar uh, wat zegt u dan? Dan uh, zeg ik nee... Want het is een flop ge geweest in het verleden. Dat weet u als utrecht haar uh, maar al te goed. Uh, uh, verder, uh, wie, wie maakt uit. Hoe, uh, er zijn uh, 25 kandidaten. Wie maakt uit wie er tenslotte de laatste twee zijn? En waarom twee en niet drie of niet vier? Ja, dank voor uw reactie. Ik begrijp het. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. mevrouw Frank Allemans. Ik had maar één kleine opmerking. Ik, vind, uh, ik ben het er nog mee eens. Maar ik vind dat iedereen zich dan uh, beschikbaar mag stellen. Dus als uh, de lokale zin heeft om burgemeester te worden... en uh, de mensen in het dorp vinden dat prima of in de stad... dan mogen ze hem kiezen. Dan hoeft hij niet lid te zijn van een politieke partij. Dus ik, uh, ik, ik, ik pleit wel voor een onafhankelijke burgemeester... die geen lid is van een politieke partij... maar boven alle partijen staat. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Jammer, nou, ja. nou, ik ben er dus voor... Want uiteindelijk dan zijn we ook van die vriendjespolitiek af. En al die geflopte Kamerleden, et cetera, et cetera. Dat zijn daar geen maatjes meer. Dus ik ben er wel voor. U bent een groot voorstander ervan. Ja, ik wel. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, mevrouw van der Does. Ja. Uh, uh, ja. Ik ben een voorstander ervan. Want ik ben zelf al uh, woning in Rotterdam getogen... Uh, ...en alles, maar ik, ik ben bijvoorbeeld niet voor Ivo Opstelten. Die zou ik nooit gekozen hebben. Maar wel voor Abu Talib. Ik hoorde wel eens iemand zeggen, ja, maar hij komt uit Marokko. Nou, ik vind het een goede uh, burgemeester. En ik hoorde net de meneer zeggen, ja, maar als ik moet gaan betalen... Dan liever niet. Dan moet de koningin dat maar doen. Ik denk, nou, de koningin die heeft geld genoeg nodig... Dat voor de kapitale villa, dan ik voor de zoon. Dus ik bedoel, als je een goede burgemeester wilt hebben... en ik ben geen P PvdA, ik ben juist een D66-stemmer... maar uh, ja. ik ben ervoor, voor de bevolking, dat die okay. moet kiezen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag zeggen. Ben ik aan de beurt? Ja, dat bent u. Uh, ik vind het, uh, het standpunt van uh, D66, ik, uh, ik ben voor een gekozen burgemeester en ook wethouders. Maar ik vind het zeer hypocriet, want zij hebben nog steeds niet uit hun verleden geleerd... Uh, ik denk alleen maar aan... Uh, uh, uh, Anton de Graaf... ...wat hij toen uh, allemaal uh, gedaan heeft... ...en note, uh, hij was zo tegen... Uh, ...hij was zo voor een gekozen burgemeester... ...daardoor is er dus ook een politieke crisis geweest in het land. Later nee, heeft hij zich laten benoemd... ...door de kroon als burgemeester van... Uh, nee, ...Nijmegen. Nee. Hoe hypocriet kan je dan als partij niet zijn? Ik heb hier over opheldering gevraagd... ...aan de partij... ...maar ik krijg, uh, ik krijg daar helemaal geen antwoord op. Nu... Nee. Willen ze als, alsnog weer overnieuw beginnen om stemmen te winnen? Ik denk, ja, ik denk, maar dit vergeten wij niet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het eens met de stelling. Ik ben voor de gekozen burgemeester. Dat wil zeggen de bevolking dat die de burgemeester kiest. Ik weet vaak niet nu waar een burgemeester voor staat. De benoemde burgemeester. En ja, wat belangrijker nog, ook de commissaris van de Koningin die had ik graag gekozen. Okay. Ook dat zit in het voorstel, want ik denk dat okay. niemand in Nederland weet wie de commissaris van de Koningin is. Even wat de heer Hoekema zei, er wordt wel een aantal keer afgeweken door, uh, de, door de kroon en de benoeming. Want op Amsterdam was Joris maar één en die werd het niet. En volgens mij in Nijmegen was Sharon Dijks maar één en die okay. werd het niet. Die werd het bruls en... Uh, Dank voor uw reactie. Van der Laan. Jan Hoekoma, burgemeester van Wassenaar naar um, ja. deze rustige. Um, wat zien u op in de reacties? Ja, ongeveer half half. Het was ook uh, percentueel 54, 46 Goed, met de uh, telefonische reacties... Uh is dat het geval. Eh, het gaat alle kanten op, zoals het in de Goed-Nederlandse traditie betrapt discussie. Even het boekriet, Dat is natuurlijk niet waar, want eh, als je voor een eh, bepaald stelsel bent en dat haalt het niet, eh, dan is het eerst eh, goed recht om gewoon benoemd te worden volgens de bestaande procedure. Dus dat moet echt eventjes van tafel. Eh, Flop, ja, dat kan je niet zeggen, want het is destijds al geprobeerd, maar eh, niet overigens door Toms eh, schuld, maar doordat eh, het politiek sneuvelde. Niet gekozen burger geweest, er niet gekomen. Maar wacht even, en... die, diezelfde bellen die het over een flop had, die zijn nog iets anders interessant. Ja. Die maakte uit, als er bijvoorbeeld 25 kandidaten zijn... wie de laatste drie zijn. Nou ja, je zult dus ook de procedure daar uh, dingen over moet bedenken. Je kan moeilijk uh, 25 kandidaten in het veld brengen. Dus je zult met een selectie moeten komen. Hey, dat, dat, dat is een experiment als twee. Dat is wat weinig. Maar je gaat het niet met 25 ergens tussenin. Een, een, een, een man of vijf een vrouw zou kunnen. Uh, ik hoor ook weer veel uh, referenties, verwijzingen naar baartjesjagers, lijntjes, vriendjespolitiek. Ja, dat is helaas een niet uitroerde beeldvorming waar ik ook echt krachtig stelling van betegeneem. Uh, uh, Uitgerangeerde Kamer. Leden, uh, nee, dat zijn de burgemeester worden allemaal gekozen, gewikt en gewogen en benoemd. En doen dan overwegend gewoon goed hun werk. En lijntjes naar Den Haag en naar de provincie kunnen uh, heel nuttig en goed zijn voor de gemeente. Je bent ook ambassadeur en vertegenwoordiger van uh, voor je gemeente. Uh, wat ik ook hoor is de ceremoniële burgemeester uh, uh, of de politieke burgemeester. Ik denk dat, dat de, de spijker op de kop is van deze discussie. Of. Je houdt een, een, een, een ceremoniële burgemeester, dan is wel mijn vraag, moet je die gaan kiezen? Je gaat de koningin ook niet kiezen, bij wijze van spreken. He, dan wordt het een beetje een dorpskoning of dorpskoningin, dat is legitiem. Wat je nu ziet is dat er, en dat is het punt van schouw, steeds meer uh, bevoegdheden richting die burgemeester komen. Nee, dat, dat, dat, dat punt heeft u gemaakt, maar ja. bent u voor een, zeg maar, een soort president op lokaal niveau? Dus inderdaad een burgemeester met een politiek programma uh, die dit uit laat voeren door, door uh, de raad? Ja, daar zou ik voor zijn. Uh, dan moet je dus dat hele stelsel veranderen. Dat, dat herhaal ik weer opnieuw. Uh, dan, uh, in de huidige situatie heeft het geen toegevoegde waarde om de burgemeester te laten kiezen. Wel in een ander systeem hè, waarbij die uh, burgemeester lokale regeringsleider wordt. En uh, Nu zitten we een beetje in een soort tussen... Gebied. Dus die discussie, welk stelsel wil je? En nogmaals, voor beide kun je heel legitiem kiezen. Ik heb een voorkeur voor de tweede, dus een, een, een, een lokaal politiek bestuurlijke burgemeester in een ander stelsel met wethouders die die om zich heen zetten van een soort coalitie. Daar moet je goed over nadenken en het zou goed zijn als die discussie nu op gang kwam naar alleen van het initiatief. Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. 1200 keer is er gereageerd op www.stand.nl. 55% is daarmee eens. Eh, 45% is daar dus niets mee eens. Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar en D66. Dank voor uw bijdrage aan dit programma. Graag gedaan. U kunt de rest van de dag nog terecht op onze site... en reageren als u wilt op deze stelling. Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Zometeen op deze zender Radio 1. Dit is de dag. Thijs. Hallo. Hoi, wat gaan jullie doen? Uh, Maartje van Wegen, je had haar net hier te gast en uh, die is inderdaad straks ook uh, bij ons te gast. En we gaan praten niet zozeer over het afscheid, het nu maar over haar hele carrière. Verder uh, John van der Starre, commissaris en toezichthouder, adviseur van toezichthouders. Met hem gaan we praten over hoe het toch komt dat al die bestuurders, zoals mevrouw Albayrak... en ook bij Vestia en bij Amarandus, dat allemaal, allemaal misgaat. Maar waarom, is, waarom functioneert dat toezicht niet? Dat is de vraag die we met hem gaan bespreken. En verder hebben we nog Simone van der Zee. Zij werkt bij de Nationale Recherche... en heeft een boek geschreven over strenge straffen. En uh, gelooft of niet, maar het helpt echt niet, is af, ja. bij die managers is ook de vraag waarom er, maar een rem, waarom er geen rem op die groei zitten. Als maar grote, grote, grote, grote, grotere scholen, het is een soort gekke huis af en toe. Kijk, dat was een standpunt. Ja, nou ja, ik ben er heel nieuwsgierig naar. We gaan luisteren. Dit is de dag zo meteen. Ik, ben ik, geloof. ik, geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Adso Nicolai, directeur DSM, Vogelaar en VVD-prominent over ondernemerschap in tijden van crisis. Advisser over het luisterboek van Gijs Scholte van Aschad. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. En aanstekelijke live muziek van Poki Lavarge uit St. Louis, Amerika. En u bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij. Vrijdagmiddag live. Radio 1.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 Pertinente vragen zonder zagen. Zeg Bart. Ja, waarom werken die accu-machines van Stiel zo goed? Kijk John, je kan zo'n machine het best vergelijken met een toppiertje. Oh ja? Ja, het ene glas is nog niet leeg of het volgende is alweer volgeladen. Nou, mijn glas is leeg. Mijn ook. Dus laat, laat nog, nog maar eens vol. Stiel, sterk werk. Hallo lieve mensen, Wille Albert hier. Het is een heerlijk gevoel dat je als artiesten iets in het leven van een ander kunt betekenen.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 U heeft het misschien al gemerkt. Uh, uh, hey Kees, goed bezig! Dankjewel! Ja, wij werken hard aan de A12 tussen Gouda en Woerden. Daardoor zijn er de komende weekenden overdag twee rijstroken beschikbaar en s'nachts één. Hi Kees, moet je nog lang werken? Uh, ja, ja, nog een paar weken. Goed, er kan dus vertraging optreden. Moet u de komende weekenden over de A12? Kijk dan op vananabeter.nl. Door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.